I'm just getting by Darling, you're on my mind Talk slow. Ah, dit is belachelijk gewoon nu. Sorry. Dames en, pop pop Dames en heren, groot Hultvind het in de programma. Meer zoete, zoetsappige. Oh, een fuckplaat. Sorry, eh... Uh, Gisteren niet zitten. Opletten of zo is het wat ik deze paar had gezocht? Free energy and girls want rock. Want to have fun. Oh, girls no. want Just rock. Dus Voor mij is dat geen geen Nederlands of geen Engels. Girls want to rock is het toch? Girls yeah. want rock. Want nou, Maakt maak het ook verder niet. Ja. Twee gedeeldjes in het radioprogramma. Welkom. Het duurt tot tien uur. Straks naar tien natuurlijk. Goedemorgen. Zandvoort. leven uit het Hoogland. Ga er even naartoe. Op deze... Nou, het is een regen. Het is Ach, droog gelukkig. Het is droog, maar het houdt niet over. Het maakt ook niet uit, want we gaan ook vanmiddag gaan met lopen schransen. Dus dan, uh, ja, maakt het ook niet uit. Als je maar onder zo'n parasol zit. Precies. En dat is goed. Curinair weekend namelijk. in Het zand wordt gistermiddag begonnen. Uh, welkom bij dit uh, radioprogramma. Ik zit even uh, vandaag omheen ja, te kijken. Ja, ook welkom. En uh, wat, wat ons allemaal opgevallen is... Nou, ik ben geschokt. Want ik, uh, ik zag net op uh, Raar Maar Waar... Oh ja. Tragische beelden uit de Chinese stad Shanghai. Want er was een winkelkar die rijdt een roltrap af, recht op een winkelende dame af. En die 60-jarige dame overleed uiteindelijk aan haar verwonding in het ziekenhuis. Ze keek nog even achter zich, maar ze kon hem gewoon niet ontwijken. En het, Ze belandde gewoon 7 meter verder tegen een pilaar. En uh, de hulp van de voorbijgangers mocht niet meer baten. En verluid zouden dus twee mannen de winkelkar gevuld hebben met 15 kratten drank. Ja, nou, maar wat heb... erg is, er staat dus filmpje. Ja, ik denk, en het nou, gaat maar door het, het filmpje ook. En ik klik erop, ja hoor, je ziet het gewoon gebeuren. En daarna zie je... Nog het keer. nog een keer. nog En dan zie je dat ze het karretje aan het vullen zijn. En het zijn allemaal bewakingsbeelden uh, ja, waarschijnlijk, het het die aan elkaar zijn. complete speelvloer hebben ze wel gemaakt. Dan nou ja. zie je ook nog de man die het gevuld heeft, die wordt geïnterviewd. Die wordt geïnterviewd, dus en... En wij al een beetje aanvullen en zo van... Uh, ja, ja, sorry, ja, ja ik keek even naar de andere kant en toen reden de kar weg, weet je. Ja. Mijn loon was te uh, laag en ik had niet goed geslapen. Ja. Ik had vannacht ook overgewerkt en zo. Hij had ook en... echt een beetje spleetogen. Ik denk van ja, hij heeft slecht geslapen. Ja, maar... ja, ja grappig dit. Ja, maar het is, uh, dit is ja. treurig en je zomaar zo aan je eind komt. Nou, ik vind dat uit dit uit soort meen. filmpjes best leuk dat je het één keer laat zien. Maar om oh het nou... voor mij staat hij tien keer in dat filmpje je zie, uh, zie je die, terug uh, Zie uh, je die je zie uh, hem naar beneden uh, en dan denk Ik zou ik, ik ja. als familieleden zou ik dat uh, besla, uh, van ja, maken. Dit is te bizar. Dit mag niet. Leedvermaak is leuk, maar als ze dan doodgaan, dan is het klaar. Dan is het niet leuk meer. Ja. Dus. dus, Mark, wat heb jij? Mark. Ja, ik heb hier ook, een ook uh, wel een leuke. Ook wel een leuke. <laughs> een een <laughs> leuke. Well, well, leuke. Een leuke leuker kan Nou, well, leuke. ja, ook, ook een beetje eng. <laughs> Oké. Okay. Uh, het meisje uh, Melby E A.K. Zo. Zo, laat de naam maar zeg even. Zeg gewoon Mieke de Wit. Uh, ja, ja, Mieke de Wit. Uh, deed mee met Americans Got Talent. Ja. En, uh, nou ja, heel lief, schattig wijsje zie je opkomen. En uh, vervolgens gaat ze het nummer Zombie Skin doen. Oh? Maar dat doet ze gewoon echt. Um, nou? Met, met dat crunchje er tussendoor. Oh ja. Maar echt ja. heel heftig. Uh, ik, ik heb oh, film, dat wil ik zo direct wel even horen. Het, dat je echt denkt van. Er zit Zo'n lief schattig meisje. En dan komt daar een brulgeluid uit dat je denkt van... Wow. Ongelooflijk. Ja, okay. Dat wordt natuurlijk we ook weer even op de internetsite gezet. Op Facebook. Ja, met een linkje. Dat moeten we ook allemaal wel even thuis nog even een paar keer ja. terug zitten kijken. Uh, straks beter nog meer. Eerst even natuurlijk uh, het geinige plaatje van namelijk de Muts. Met de uh, mond van gisteren namelijk uh, Mutt Day. Modderdag. Kinderen in modder modderspelen en zo. En de plaat heet Jump Down. Met net als beentje. als steekelgebied zo heet het CD. De, ja, de, de groep is nog vreselijk, maar de, de, de tekst daarentegen is zo ontzettend diepzinnig. Zeker als je misschien wat paddenstoelen hebt gebruikt. We hoopte te doen in Amsterdam, natuurlijk weer een, een, een harskikker. Die gewoon een ontzettend uh, lekkere trippie had van paddenstoelen. Die dacht, zelf, ik kan toch wel vliegen. En dat, ja, hij sprong van een gebouw af. Ik heb hem niet helemaal doorgekregen wie hij nou nog leeft, maar misschien kunnen we nog even nakijken op uh, opmerkelijke berichten. Wat? Ik, weet, ik weet niet. Hij ligt in het ziekenhuis. Hij ligt in het dat ziekenhuis. Weet ik, maar. Oké. Okay, dus hij heeft het wel overleefd. De sprong. En, ja, het is maf. Ik heb dat regelmatig toch in mijn dromen. Heb ik dan zo een soort visie dat ik ergens sta en dan concentreer ik me en dan kom ik zo even een meter van de grond af. En dan blijf ik ook hangen. Ja. Iedereen is zwaar onder indruk hier in de studio. <lacht> Nee, hey, maar goed. Uh, het, is, het is triest. Ja, die paddenstoelen, Ja, het is uh, trip-pallenstoelen noemen, noemen ze ze ook. Ik zou ze persoonlijk niet nemen. Maar heel veel mensen hebben wel zo. Ik wil ze gewoon gebruiken. En dan, ja, dan voel ik me lekker in mijn hoofd. Maar je hebt <coughs> toch ook bepaalde uh, geestelijke groeperingen... waar mensen dan zitten. En die yeah. gaan uh, die, die leviteren. En dan kunnen worden ze ook uh, kunnen ze hoppen. Terwijl ze uh, zitten oh, ja. te dus mediteren. Ja, en ja, dan ja, maken ja. ze een sprong en dan... Uh, Da da dan dan gaan, gaan ze een stukje de lucht in en dan gaan ze verderop weer naar beneden. Is... Ja, dat wil ik ook wel eens meemaken. Ja, dat is wel leuk. Dat is, ja. Uh, ja. Nou ja, goed. Ik weet niet of je, daar echt, uh, of je daar echt aan trippen bent, maar volgens mij valt het ook wel een beetje mee. Volgens mij is het gewoon zo'n soort trucje wat je dan nou, het het concentratie knap, als je voor je elkaar zit, krijgt. Ja, het je zit een meter omhoog kan en dan uh, springen. Als we toch ja. over drugs hebben, vandaag gaat opstelten uh, praten met wat burgemeesters over coffeeshops en gemeentes die dit willen toch. De, de, de, de wiet gaan ze illegaal telen, omdat uh, de illegaliteit, de criminelen. Om die toch uh, voor te zijn en dan allemaal ja, gecontroleerd het telen en het verkopen. En vooral voor mensen die last hebben van hun spieren en reuma hebben en zo. Ja. dat zal het heel erg goed zijn. Maar, maar het is opstelten. Mooi tegen begrotingstekort natuurlijk dan. Bij de gemeentes. Ook dat? Ja. Ik denk dat, ja toch wel, uh... dat is niet eens een slecht idee, nee. Omdat ja. gewoon, uh, maar grappig is wel de opstelten die dan zeggen: nee, dat gaan we niet doen. Dat, uh, nee, ik ga met uh, de burgemeester om de tafel en ik ga praten. Uh, nee, nee. Ik ga, dat, dat, echt, en die zien een half uur aan het woord. En ik eh, zijn nou precies? Ja, ja, nee, dat is niet dat bedoel Ik bedoel, maar ik ga zo overtuigen. En dat wauwelt maar door. En die burgemeesters hebben dat onderzocht, die hebben gewoon goede theorie. Die, die kunnen dat goed staven. En hij zegt: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, Ik heb er over vandaag Ach, en... Och, die opstad, ik kan er echt helemaal niks mee gewoon. Echt, worst Klaas. Nou, ik denk wel dat hij bijna met pensioen gaat. Hopelijk. Volgens mij zit er echt wel uh, 65. We, ja, ga maar de tijd mee, gewoon. Uh, zeg je schade. Ja, nee, deze. Ik heb ook uh, de indruk dat ja? we goed, goed op koers liggen. Ja, precies. Heel veel criminelen op straat, s'nachts, worden gedeeld. Maar jij hebt die derde op koers liggen. Heel goed. Leuk. Ja, maar hij is wel weer goed voor de one-liner. Ja, dat is een speciale app hè, van hem. Ja, ja. ja. Met allerlei teksten. En die kan je dan met hem gewoon opvragen. En die kan je gewoon op je toestel zetten. En kan je van is gewoon van 69, hem hè, die man. 69? Hallo, he, mag uh, hij mag gewoon met pensioen. Ga eens even weg, man. Idioot. 69? Uh, hij, hij geeft wel het voorbeeld dat we dus niet langer door moeten met werken. Dat ja, vind ik dat ook. Dat gaat niet goed. Nee. <coughs> Inderdaad, goed idee. Echt, je ziet gewoon die interviewers gewoon helemaal, helemaal uitgaan. Gewoon van, hè? Huh? Nog een keer die vraag. Heeft hij het nou niet goed begrepen of zo? Ik ga hem uh. nog een keer stellen. Ja, ik zeg ja, ik zeg geen nee. Ik, zeg, ik weet het eigenlijk niet wat ik zeg. Dat zijn ja. echt uh, leuke one-lines. Via een app kan je, dan, uh, kan je dat soort one-lines gaan halen. Ja, nou, en, uh, en die nou, app die kun je dan uh, op het nieuwe toestel van Samsung uh, zetten. Want Samsung gaat uh, de Galaxy Mega op de markt brengen. Ja. Dat wordt, een, nou ja, zoals die de naam al zegt, een vrij groot toestel. Wat is dit uh, nou voor een ding? Wat? Wat is dat nou voor de... nou, een... Ga dit? Een Galaxy Mega. Ja, ja oké. Okay. Uh, hij krijgt een 6,3 inch scherm. En ja? even voor de verbeelding een uh, iPhone 4. Ja. En die heeft uh, een 3 inch scherm. Dus hij wordt onvertweegd groot. Hé? Huh? En dan denk je dus echt van, ha. hoe ga ik dit in mijn zak stoppen? Maar het is echt een telefoon. Het is een beetje een ja, hun nieuwe tussenmaatje tussen een telefoon en, en een, een iPad. Uh, en een iPad. ja. En dat is grappig. daar kan je ook films te maken, en dat is zo grappig als mensen met een iPad films gaan oh, maken. Ik vind dat zo zo triest, zo gênant. Dat is echt... Ik vind het al sowieso al gênant als je met die, je iPhone, als je zo'n hoesje ervoor gekocht hebt, dan heb je zo'n flapper aan hangen. Dan heb je echt een idee van, die zo ja, nou die van jou valt wel me mee, maar je hebt ze nog veel groter, die echt mega groot je ja, wat heeft die nou aan zijn hoofd hangen? Ja. Maar dat is ja, maar, helemaal niet moet ze groot moet, mogelijk. Je moet dat dubbel klappen, dan, ja, dan heb dat... je er geen last pakken. Nee. Maar als je zo inderdaad gaat bellen, dat is echt d heel. Ja, niet nee. dat je zo dat vlog... Ja, nee. Echt? Okay. Niet hip, hè, dames en heren. Uh, tweede plaatje. Dit is niet deze plaats, maar dat is. Uh... Wat een, Wat een trut is dit, dames en heren. Wat ja, trut. Het zit weer andersom dan bij de vorige studio, hè? Ja, ik leer het ook in. nooit gewoon. Ik blijf ook een. blijf ook een piraten wil ik zeggen. Maar die bestaan niet meer. Piraten. Blijf ook een ontzettende amateur. Ja. Piraten bestaan nog wel. Ja? Jawel, ja je fijn. die staan nog wel ja. In the underground there Uh, Birds and the Bees and Fucking Boyfriend right When you can take me by the hands And I will close my eyes When you lay down with me You took the other side When you lay down with me You never slept that night Where Are you working up to something But you give me almost nothing me Up to something on my knees Would you ever be my Would you be my fucking boyfriend? Would you ever be my Would you be my fucking boyfriend? Are you an amateur? Or is it your unkind To torture all the other girls You keep me by your side Satisfied, you can't make up your mind when you can take me by the hand and I will close my eyes. Are you working up to something? But you give me almost nothing, keep me helpless up to something. Dus elke mans natte droom komt een hele mooie blonde vrouw in toe van... Ja. Nou, dat is geen punt. Nou, ik, ik weet niet. Als een vrouw zo op mij afstapt, weet ik niet hoe ik reageer. Nee. Oh, you be my fucking boyfriend. Ja. ja. Hm. Hm. Nee. Dus denk, mag ik daar even een nachtje over slapen? Nou, dan zegt ze nee, sorry. Het is nu. Nu of ja, nooit. Nu. Even een nachtje meeslapen. Dan ja, en is makkelijker beslissen. niet morgen. Want morgen kan ik wel heel anders in mijn vel zitten. Dat is altijd met vrouwen. Bij mannen kunnen dat ze dingen wel plannen. Van oh, morgen, ja, is goed. Dan ga je nou. ik het even tegen mijn vrouw. Dan kom ik morgenavond even bij slapen. Ik even, even wat regelen even met mijn even vrouw. Even de oppassen, regelen. <laughs> maar uh, nu, oh, ja, ik ben niet zo van de spontaniteit hoor. Dat kan niet meer. Zeker als je. Ja, ja, mijn leeftijdscategorie. Jouw leeftijdscategorie, Marcus, zou dat wel kunnen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, open ja. relaties en zo. Man. Wel open relaties, natuurlijk. <laughs> Slaap er gewoon Mijn vriendin slaapt toch nog? Dus. Oh, ja, precies. Dan kan ja. je dat soort dingen zeggen? Moet je, moet je een beetje stil zijn en schuif haar gewoon een klein beetje op? Kom je gewoon bij liggen maar geen punt. Nee, precies. Nou, handig fantasie, je natuurlijk. Fijn. Twee van die oude mensen die er. tenminste, sorry hoor, maar kijk even. aan deze, deze, deze kant van de tafel. Ja, ik hou mijn mond. Ja. Is er een vrouw ja. in, uh, in het Nieuw-Zeelandse Dundin? Je hebt donderdag per ongeluk haar lippen op elkaar gelijmd. Ja, we hebben het toch nou toch over vrouwen en zo. Ah, dus die blootje op zit er niet in? Nee. Dat zit nee, niet nee, in. Nee, nee, nee, nee. Maar de politie kreeg ze rond een telefoontje. En de vrouw klonk alsof ze gewond of gekneveld was. Want ze kon alleen maar grommen. De vrouw had volgens de politie een tuber superlijm aangezien voor lippenbalsem. Ze is door agenten naar het ziekenhuis gebracht. En artsen hebben haar daar verlost van haar ongemak. <laughs> maar dan denk ik van nou ja, dan ga je toch niet bellen. Dan ga je toch gewoon gelijk zelf naar het ziekenhuis. Maar, wel, naar. Het dus, was niet de man... Uh, een beetje er gezeur zat. Ja, dat zou ik nog kunnen. Ja, ja is... Ik doe stiekem wat superglue in haar lipbal. En oh, ja, ja, dat kan een de... ja, dat. Dan ja. een tijdje ja. gewoon oh. helemaal de... Uh, het is opmerkelijk. Je zou dan tegen, in deze tijd zou je dan niet gaan bellen. Ik bedoel, wie belt er tegenwoordig nog? Dan nee, ga je gewoon, toch uh... sms'en of ja, pingen. Kan je, kan je dat ook doen eigenlijk, naar 1 en 2? Want ik ben in gevaar pingen. Ja, je kan, uh, kan sm, uh, sms'en naar 1 en 2. Want okay. mensen die uh, doof of uh, stom oh, ja, zijn... Oh ja, die moeten ook kunnen. Die, die kunnen oh. sms'en. Hé, hey, hoef, hoef. Hier moet ik gaan doof of stom zijn. <laughs> Wat is dit? Ja, die, die niet kunnen praten. Doof of slechthorende. Deze stom. Ja, nee, maar stom, dat je stom als je niet kan praten. Ja, oké, okay, maar stom mag niet meer gebruikt worden. Dat, mag dat niet meer gebruikt nee, worden? Nee, hoe zeg je dat dan? Uh, doof en slechthorende. Nee, maar, nee, nee. maar als jij niet kan praten, kan je misschien wel kunnen luisteren. Hoe noem je dan als je als je, zeg maar je tong kwijt bent bijvoorbeeld? Ja, maar dan, kan je, dan ben je... Oh, die meneer. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat zo is toch stom? Een... Ja. Ja, jeetje, is dat stom? Ja. ja ik ja, vind het behoorlijk stom, dat je dat niet weet. <lacht> oh, wat oh, <arig>, ja. <lacht> Nou, ja, net gaan we nu over. Nou, maar nou, uh, ja. is dus niet kan praten, ja. ja. Nee, ja maar dat... de, de, de, daarvoor ik heb een aantal cliënten die ja, niet kunnen praten, dus die zijn hartstikke stom. Ja. Ik ga het dus ook op... Ik ga dus op ja. Naar, uh... ja, we gaan het zo even googelen. Ja, dus gaan als je tegen iemand zegt, Nou, dan is dat gewoon dat die denkt dat niet kan praten. Je kan niet praten, ja. Dat is vast een mooie woord voor, denk ik. Ja, je bent soms ook met stomheid geslagen. Ja, nou, er is, uh, we zijn bezig om trouwens over nul, noodnummers gesproken. Zijn ze bezig om namelijk één noodnummer voor de hele wereld te gaan realiseren. Ah, en dat nou, is... Europa heeft al hetzelfde nummer. Ja, en wat is dat nummer eigenlijk? Dat is 112. 112. Ook in Spanje? Dat is... Dat is uh... In Spanje ook? Ja, als het goed is wel, ja. Oh. Als het goed is heeft heel, de, in ieder geval de EU uh, 112. Oké. Okay. Oké, okay, het is altijd nog weer beter om, heb ik pas geleden geleerd bij een soort BFV-cursus, om via een vaste lijn te bellen dan via een mobiele lijn, dat heb ik alweer begrepen. Vaste lijn kom je toch, uh, kunnen ze meer traceren waar je vandaan belt, ja. in plaats van Proof. een uh, mobiele lijn. Proof. Dus uh, als je echt in paniek bent, pak een vaste lijn, kunnen ze je nog wel traceren. Dat is makkelijker okay. schijnt het. Oh, oh. Goed. Oké. Okay. Ja? ja, ik heb ook ja, ja? Slecht, slecht nieuws. Ja? Want uh, ja, we wisten natuurlijk al dat, uh, dat dikke mensen een vergrote kans hebben op uh, hart- en vaatziekten. Ga we uit... er nou weer over? Ja, ja sorry. sorry. Ja. sorry. Ja. Maar het, uh, uit het Zweedse onderzoek blijkt dat 3 uh, kilo te veel al, uh, al een verhoogd risico uh, met oh. zich meebrengt. Uh, bij een gezonde BMI, dat is ongeveer 25, dan... Uh, is er niks aan de hand. Maar bij een BMI van 30. Uh, loop je al uh, 20% meer risico. op uh, de potentiële dodelijke ziektes. Tenminste, uh, zo schrijft de Huffington Post. Zo. Dus als jij nou je borst laat vergroten. dan heb je 3 kilo meer. dan ben je eigenlijk al ja, slecht bezig. Ja, dan, ja, dan heb je sowieso vet. Nee. Gaat natuurlijk om, om... Maar dan heb je veel andere risico's natuurlijk. Dus dat de dingen gaan ja? lekken. Ja? Ja? Dat je, hebt dat je een lekkende borst. Ja, dus dat, dat, is uh, niet, uh... dat is ook niet alles erop. Straks nog berichten over geld. En maar even een passend plaatje daarbij. Dat dacht ik zo. De drums, money. Gezondheid. uw money, nou, afgelopen week uh, meevalletjes, schijnt dat we toch die 3% uh, dat we daar beneden blijven. Dus dat is wel mooi. Alleen moet we wat is, 6 miljard bezuinigd worden. En vandaag, als je er in de, in, de graaf, in de Telegraaf vandaag. Ja, ik geloof wel dat iedereen begrijpt, dat iedereen ook het plan wel steunt. Met wie heeft hij gepraat dan? Niet met mij! al die bezuiniging. Nee, iedereen begrijpt wel dat er gewoon geld... Uh, bezuinigd moet worden. En dat, het, uh, dat we aan het grote plan werken. Nou, ik goed. Ja, ik begrijp er niet van. Nee, ik begrijp er ook niks van. Ik bedoel, dat zal me wel. Maar uh, ja, bij niet waar je die wijze woorden vandaan hebt. Vandaag ook in de krant te lezen. Uh, winkelwagens blijven leger. Ik beknibbel op de boodschappen. Is uh, een stelling uh, vandaag in de kletskrant. Uh, 79 is het ermee eens. Die, die beknippelt, die gaat uit op uh, aanbiedingjes En die koopt ook uh, minder vlees en uh, uh, minder vis... Uh, want dat, dat gaat toch grote geld dan op. En uh, verder ook uh, minder snaai en... Uh, Snabbelwerk, wat was het nou ook weer, nou weer? Liflafjes. Liflafjes. Ja. Mag ik een kilo liflafjes? In welk vak ligt dat? Ja, waar, waar, dat, waar die naam ook vandaan komt, hè? Een liflafje. Liflafjes. Laten we even duidelijk zijn. Liflafjes zijn overblijfseltjes van de vorige dag. Die koop je niet in de winkel. Liflafjes ja. zijn. Dat klopt helemaal niet, dit. Daar ik worden vind... pizzas van gemaakt. Ja. Van die stoofpotten. Weet je wel? Ja. Dan, dan, dan, dan, dan flikkert er alles in wat er nog in de koelkast ligt. Liflafjes. Wat heb je nog in de koelkast? Nou, zoals eens kijken wat voor liflafjes ik heb. Juist wel aan de liflafjes. Ik heb hier iets over iemand die had iets in de koelkast. Dat was nog veel aparter. Want een man uit die had zich maandagmiddag bij de politie gemeld. Want uh, hij had gehoord van zijn vriendin dat haar moeder in de Vriezer lag. Nou ja, de, de, de recherche had toch echt zo van dit is toch wel een beetje vreemd. Ja. Dus nou, ze gingen dus naar het adres toe. En uh, ja, toen heeft de bewoner van het pand, dus een 46-jarige vrouw, bekend dat haar moeder inderdaad in de Vriezer lag. Ze was ruim een week geleden natuurlijke dood gestorven. Oh, sorry. Nee, natuurlijke ja, dood. Ja, natuurlijke Ze is dood. aangehouden naar het bureau in groes gebracht voor verhoor. Er wordt, iets... wordt, wordt wel verweten dat ze het lichaam van de moeder verborgen heeft gehouden. Ja? En ook al denken ze van ja, het zal natuurlijk zijn, daar liggen we toch voor de zekerheid uh, seksie op gepleegd. Ja, toch. En de uh, Uitslag zou nog even op zich laten wachten. Maar ja, die moeder ze... werd al 17 jaar door die dochter verzorgd met liefde, dag en nacht. En ze ziet nu wel in dat ze niet verstandig heeft gehandeld. Dat is een e ander livlafje. Ja, okay, het, het, het, het verhaal is natuurlijk wel, waarvoor heeft ze haar daarin gestopt? Moeilijk he, moeilijk Misschien keer. om de uitkering te blijven halen. Om de uitkering, ook. dat is het verhaal. Gewoon weer om de Vaak uitkering. Meer, ja. En uh, ook omdat het de begrafenis de crematie kost ook allemaal. Weer geld. Ja. ja. Dus dan blijf je gewoon nou ja, Of je gewoon. kan nog even gewoon verzekering afsluiten. Ja. Ja, en dan, en dan, je dan, je dan kan je de datum een beetje veranderen. Want ja. dan kan je gewoon zeggen van ja, nee joh, is net dood. Ja. En net terwijl ze gewoon eigenlijk een week dood is. Dan heb je net die uh, een hele goede begrafenisverzekering afgesloten. Dit is maf, dit gewoon. Maar goed. Ja. Dat komt allemaal door die bezuiniging dames namens ja. ja. Gooi daar maar op. Maar als maar ja. mensen dus hele grote vriezers kopen, dan moet je toch eigenlijk even nadenken. Ja, ja precies. Zodra je een grote vriezer koopt, moet je verantwoorden waar waarvoor je het waar gaat gebruiken. Waar in kan liggen, iets groots. Ja. Een controle. Ja. Ja. Moet controle ik, vind dat, ik vind dat als je zo'n vriezer koopt... Dat, je, ja? dat er eerst onderzoek moet gedaan worden... Ja. of je wel psychisch ja. in orde bent. Ja. Nou, ik denk je... dat de politie toch eens moet kijken... van waar zijn grote vriezers afgeleverd. Dat nou, Misschien. daar even moeten gaan kijken. Eén grote vriezer per uh, gezin. Als je, ja. Zodra je er twee neemt, dan uh, stront ja. aan de knikker. Ja. Dan ja. moet je... Verdacht. Maar als je geld wil verdienen... moet je misschien ook maar gewoon even een spijkerjas uh, kopen. Want... Uh, de Dory Rodus. Ja? een 38-jarige vrouw, die uh, had haar spijkerjasje op internet uh, te kopen aangeboden. En eigenlijk reageerde er niemand op. En op een gegeven moment stond er opeens een man uh, voor de deur. En die wilde het jasje graag hebben. Nou, nou hey, oké. Okay. Dus zij snel dat jasje gepakt, voor 15 euro verkocht. Hatsikidee. En, nou ja. In eerste instantie was hij hartstikke blij. Maar later ja. bleek dat er diamanten oorbellen oh. er nog in zaten. oh. En deze waren bijna 13.000 euro waard. Oh, 13. Dus dat was een. Uh, ze een, zat geld verlegen, maar ze had die ring even vergeten. Oudelen, nou, ze ja. had gewoon zoiets van dat jasje. Dat uh, ja. gebruik ik niet meer. Dus... Dat hoor je al vaker hoor, dat iets ja. in een zak zit. Of zo. En toevallig had ze het jasje ook nog laatst gebruikt. En uh, ze wou zijn een vakantie gaan boeken. En zat er nog 1100 euro aan cash bij. Oh, de man. voor de vakantie. Dus kost de kwant, heeft ze. Uh, 1400 uh, <laughs> euro weg te is... geven voor 15 euro. Hmm. Yes. Kijk, dat is allemaal weer. Dat is echt... Die wil en... je niet als uh, collega of als vrouw... Op een hebben, hoor. Zo. Nee. nou, ze, hopen dat, uh, ze, ze hoopt nog dat de man uh, zich meldt. Maar, uh, die ja, kans is vrij klein. <laughs> dat uh, lijkt dat me. De vraag. Straks wat de regio berichten. Get... Maar eerst even de nieuwe single van... Uh, uh, de... de Tegan en Sarah. Het is een leuk popplaatje hier op de radio... Uh. En hey, gratis. All I want to get is A little bit closer All I want to know is Can you come a little closer Here Het is zaterdag, dans dansgebeuren vanavond weer natuurlijk. Plaatje uit Underground hoor ik net. Komt me tegen op internet, denk ik leuk. Tegan en Sarah, het heet Closer. Schijnt al een halfjaartje uit te zijn, maar het bereikt mij nu pas. Maar goed, Marcus zit natuurlijk in die dansscene. Yes. Ja, er zijn heel veel remixes van dit ja? ding gemaakt. Ja, echt heel veel. Oh, okay. nou, ik vind het wel leuk, een beetje techno. Weet je, is het wel leuk. geinig plaatje. Het is de zaterdagmorgen, tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, nou... In, uh, ik zie hier trouwens wat vandaag. Dus echt uh, hot nieuws. De zandwoord uh, Jeffrey H., 27 jaar, is gisteren veroordeeld tot drie maanden cel voor het medeplegen van witwassen. Hij had afgelopen december 1250 euro voorhanden, waarvan hij wist dat het afkomstig was van een misdrijf. Dus dat mag je niet eens. Ik bedoel, uh, heb je misdrijf, dan deel je wat uit, maar dat mag ook niet aannemen. Hij heeft zes maanden in voorrecht gezeten en was al voor de uitspraak vrijgelaten. Een band dat via phishing geld gestolen van muziekclip Solideo Gloria. Dat werd gestoord dus op die rekening van H die als geldeesig fungeerde. En hij regelde daarop een Irikese asielzoeker die het geld moest pinnen. Nou ja, toestanden allemaal. Maar de eis was drie jaar onvoorwaardelijk. En deze zaak is al eerder beoordeeld door de lezersjury zelfs van het Haaringsdagblad. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar dan weer voor uh, reacties op waren. Ik kan je nog even vertellen dat er een, we hebben een, uh, een heldin in Zandvoort... Uh, Sanne Knol zag uh, wat dieren leed. En uh, ze heeft zelf heel veel ervaring met vogels. En ze zag namelijk wat eentjes. Het Zandvoort Museum uh, van het dak afkomen en die waren eruit gebroed. Maar ja, in de buurt van het Zandvoort Museum is er natuurlijk helemaal geen vijver en geen water. Dus uh, ze bedacht zich geen moment. Ze heeft uh, tien eentjes, of twaalf eentjes, jonge eentjes, heeft ze meegenomen in Polkens, een doos. Pulletjes. pulletjes. Oh, zo leuk. Ik heb thuis ook zo'n een pulletje gehad een paar maanden. Dat is hartstikke leuk. In uh, heeft ze meegenomen naar de vijver en die moeder die was er natuurlijk niet zo blij mee, die moeder eet. Dus die bleef maar een beetje uh, snater uh, achter haar aanloop. Maar ze konden haar niet vangen en uiteindelijk heeft de dierenambulance erbij uh, er ingeschakeld. En uiteindelijk kon. Komt die de vijver of de, de eend wel te pakken krijgen? En die hebben ze uiteindelijk weer uitgezet bij een vijver in Zandvoort. Dus dat is een mooi gebaar, als waren ze waarschijnlijk toch opgegeten door een kat of zo, weet je wel? Ja? Die pulletjes. pulletjes. Mooi. Ik vind het een beetje een raar woord. Pulletjes. pulletjes. pulletjes. een pulletje. Ja. ja, ik heb ook zo'n ja. pulletje. jij <laughs> Die moet gered worden. Wie gaat hem redden? Goed. Ik vang hem wel. Ja, oké. Okay. Nou, wat heb jij. Okay. Ja, uh, in Duitsland is er een rel uh, ontstaan rondom braadworten. We zitten in Zandvoorts nieuws. Oh, zitten we in Zandvoorts nieuws? Ah, sorry. Ja. Ik denk, nou, je gaat het hebben over Italiaanse. en Zandvoorts. Ik wil niks over je oh, braadworst ah, horen. Nee. Want dat sorry. heb ik hier, Italiaanse en Ik hou mijn bra braadworst wel van geboorlijk. Ja, ja, hou maar even warm. Want mijn warm vind ik hem wel lekker. Ja, Sorry, maar ik was er even niet aan het opletten. Nee, wat heb, je, wat heb jij voor uh, nieuws? Jolande? Ja, ik geef het net aan hem, maar ik heb nog wel meer nieuws. Ja. Afgelopen periode is een drukke periode geweest... voor de familie van de Aar. Want dat ze... De familie van de Aarhabs, namelijk uh, zij uh, plegen wedstrijden met uh, volgens mij badminton. En uh, Wessel is een van de zonen. Die mocht al na twee dagen een toernooi spelen met zijn maatje Tis van der Lek. En uh, ze hebben de beker in ontvangst genomen als Nederlands jeugdkampioen dubbel 2013. En zijn zus Imke is dit jaar ongeslagen gebleven in het hele Junior Masters-circuit in de U17 in de single. En uh, met de Nederlandse junior uh, NJK nee. had ze besloten ook om nog uh, door te spelen en zo. Nou, het wordt allemaal heel spannend. Die hele familie, die uh, staat ernstig uh, bij ons in de schijnwerpers. Leuk. En uh, aankomende uh, zondag, morgen dus, is uh, de Italia-Azendvort. Rijkt dat zo goed uit, denk ja. je? Ja. Nou, dat dat klinkt wel ik... Italiaans. Ja, wel Multo ja. belle. En. Uh, hoe heet het? Uh, het is een evenement uh, op het circuitpark Zandvoort. Waar helemaal in de uh, Italiaanse stijl. Dus uh, het eten is Italiaans. Uh, en natuurlijk alle bijzondere automerken als Ferrari, Maserati, Lancia, Abarth, Fiat en Alfa Romeo zullen er aanwezig zijn. Ja, en het wordt wel een, een groot uh, evenement. Fiesta. En uh, ik denk dat ik er ook nog even langs ga. Oké. Okay. Uh. Verder ja. vandaag... ...kan uiteindelijk het, het nieuwe Amsterdam Beach Hotel haar eerste gast ontvangen. We zijn de laatste maanden met man en man gewerkt om, de, om het zover te krijgen. De eerste paar dagen van deze week moesten het nodige schoongemaakt worden. En Susanne Jansen en die andere Jansen zijn twee Janssens, hè die het runnen. Het zijn geen familieleden van elkaar, maar ze kennen elkaar gewoon uit Zandvoort, vanuit het gebied. En ze hebben daar een hotel opgericht, dat heet Amstel Beach Hotel. En dat staat in Zandvoort. Heel creatief. Amstel bedacht. of Amsterdam Beach Hotel? Ja, Amstel Beach Hotel. Sorry, okay. zei ik het verkeerd om op. Maar in ieder geval, die wordt vandaag uh, wordt die geopend. En Nieke Meijer gaat, uh, gaat het vandaag openen. Leuk en hotel. En dan komen ze uit Suske en Wiske. Ja, zo ben Nee, uit Kuifje. Oh, je kuifje. Ja, je, ja, je haalt het door Kuifje. En een leuke detail is dat onze voorzitter, zijn kleindochter, heet ook Suzanne Jansen. Maar dat is een andere. Dat is een andere. Ja. Dus ze hebben wat extra kamers problemen bijgeven. te voorkomen. En ik had begrepen dat de uh, ontwerper uh, van Sloophout. Uh, Piet Hein Eek geloof ik aangetrokken is... om uh, het interieur daar een beetje te verzorgen. Dus dat, uh, nou, ik, heb zo, ik ben nieuwsgierig. Oh ja. En, dus vanmiddag kunnen we even daar uh, gaan kijken? Ja, precies. Hoe laat? Een goede vraag. Dat staat ze gewoon drie niet uur bij. Drie uur je. of zo? is meestal zo, hè? Ja, drie uur. Er staat geen tijd bij, moet ik zeggen. Oh. Uh, nou, gewoon naar het eind de middag. ga je die kant gewoon op op Goed. Tot zover de Zandvoortse berichten. Ja, wacht. Nee, ik heb nog een heel, ja, heel kleintje. Vandaag dan. is het ook brandweerdemodag... Oh, op het ja. Raadhuisplein. En dat is van 10 tot vier... En morgen heb je de Rocky Show uh, Brass band, uh, Die gaat, uh, zijn live band, die gaat door het centrum heen. Ik bedoel, dan moeten we moeten wel even alle leuke dingen even vertellen. Ah, we doen straks nog wel een blokje. Want ik zie net toevallig in het krantje dat er nog veel meer leuke dingen staan. Oké. Okay. Doen we straks gewoon nog ah, een blokje. Uh, nog een blokje. We hebben nog twintig minuten. Nog 20 minuten, alle tijd. Tijd voor uh, de Jolande keuze. En dat is deze week, dames en heren. Queen. Grappig hè, Queen. Vooral dit soort muziek van Queen. Een beetje dat jaren 30 stijlachtig. Uh, die jolande keuze deze week namelijk Queen. En ik zit even te kijken op het uh, cd'tje. Want dit nummertje ken ik trouwens helemaal niet. Uh, Good Old Fashioned Loverboy. Is dit uit de oude periode of is dat weer van de nieuwe periode? Nou ja, nieuwe periode. De Queen bestaat natuurlijk wel, maar dan heb ik het over iets van tien jaar geleden dit. Of is het misschien Dit, uit de nou, jaren zeventig? Echt wel dertig jaar geleden, denk ik. Volgens mij ook wel, zo klinkt het wel. Uh, vooral uh, jazzalbum moet je eens luisteren. Daar staan hele maffe stukjes op. En vooral, als je echt Queen fan bent... en ook een beetje van filmmuziek houdt... moet je eigenlijk Flash Gordon's luisteren. Dat is echt een freaky album. Die staat album. er ook op? Ja, Flash Gordon. Ah. Maar goed, het hele album is freaky. Hè? Dan moet je niet alleen het, uh, het, uh, de hit draaien, zeg maar. Maar gewoon al die andere ritmisch over. Er zijn echt filmfragmenten zitten erin. Het is Toepak Leef te draaien. Het is dus kwart voor tien. Straks naar tien uur... Goeie, mooie voor iets. Oh, dan gaat het beginnen, jongens. Hou het nog even vol, hè? Hou het vol. Hou het nog even vol. Goed, dan meer wetenswaardigheden. We kunnen misschien nog wel even wat, uh, wat, wat dingen noemen die spelen in het patronaat. In het patronaat? Ja. ja. Je had net al ik, ik denk, jij hebt me al helemaal doorgekeken maar wat, wat voor jou het leukste is. Want uh, dinsdag op 2 juli heb je These Nuts. Die komen uit Australië. Oh. En Redemption Denied, be 18 miles. These Nuts komt naar Nederland, doet één show maar in het patronaat Café... Met ruimte voor maximaal 100 mensen. Nou, jongens, we moeten gewoon even gaan kijken dinsdag. Ik ben er toch trouwens dinsdag. want Mijn zoon krijgt een diploma. Tada! Oh, kijk. Het vind oh. ik vast heel erg dat ik dit op de radio zeg. Maar het is toch wel een, een uh, mijlpaal waar je op plaats moet nemen. Dacht het wel. Ja, woensdag 3 juli. Heb je ook om half acht? Uh, is die open? Acht uur begint die. Rival Sons. Amerikaanse blues rockband Rival Sons combineert het beste van Led Zeppelin en de Black Crows. Tot een opzwepende trip langs Memory Lane, die de jaren zeventig rock heet. Ik, jongens, ik vind dat wij gewoon als Toebroekleef gewoon een keertje met z'n drieën daarheen moeten gaan. Ik vind het een goed idee. Ik kan woensdag. Ik kan woensdag. Vrijdag heb je Guitar Wolf. Er staat dus uh, Japan aan. Achter, Cheap Trails. Op hol geslagen schieten de Japanse rockers van Guido Wolf... de hele wereld over met hun Jet Rock'n'Roll. Onze eigen rockchicks van Cheap Trails... blazen de boel vast even op van tevoren. Ik heb ze ontmoeten, Cheap ja? Trails. Ja, okay. leuke dames. Wow. En zaterdag... Oeh, wat ja, leuke muziek, het. of weet je dat niet? Oh, dat weet ik niet zo <laughs> goed. Nou ah, ja, het is rock. Ja, het en, is uh, Zaterdag ja. heb je vunzige deuntjes. Vuigen, hip hiphop... Rhythm and Blues en and Dancehall. Dus, uh, maar dat is vanaf 11 uur tot 4 uur s ochtends okay. En je moet ouder zijn dan 18. Nou, Zo'n even kleine greep uit wat er ja, in partenaat dus, uh, aan te spelen is. Dat gewoon voor tot en met zaterdag. Want zaterdag zijn we er weer. Dus dan hoor je gewoon een nieuwe. Ja. En dan heb ik ook nog een paar uh, evenementjes. Gaat uh, vanavond is in uh, Club Exposure Hardstyle uh, en in uh, de haven van uh, Sanford Buddha at the Beach. Oh, en, oh zen... Ja, dan gaan we heel zen worden. Nou, maar ik, denk ik denk niet dat, het, dat er gemediteerd uh, wordt. Het is, uh, <laughs> nou, misschien wel. Sommige mensen mediteren op bandsmuziek. Ik, uh, okay. Je weet het niet. En uh, zondag is er in Club Exposure Latin Elegance. Waar is Club Exposure? Vertel even voor onze lijst. Uh. Oeh, ja, moet ik heel even zoeken. Is in haar of zo nee, in Amsterdam. In Zandvoort? Als het goed is. Oh, oké. Okay. Nou, we zoeken het zo op. Dan gaan we het zo vertellen. Is dat een goed idee? Dat, dat is ja, een is goed idee. Een goed idee. Dat is een heel goed idee. Dat is een heel goed idee. Ik, uh, ik ga gelijk kijken. Even een uh, meer zoet plaatje wat ik uh, heb gevonden. Het heet Half Moon Run. And you got a lot of nerve. Ja. Ik heb het idee dat uh, Dolly Parton elke moment gaat zingen, maar. <laughs> I took the whole morning to run away I had a different image on my mind This is the changes I was all the time And it comes, there's no surprise It's like And I just don't know what you did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 Wanneer het moederdag is, maar dit is echt zo'n moederdagplaatje, hoor. Ik viel zo wat in slaap. Ja, dat is de bedrung over. Ja, ja. Zondagmorgen zet je het ernaan. kan ze er nog even bij komen. Dat was een drukke week. Ja, maar het is zaterdagochtend, hè. Dan mag je best een beetje relaxen in je bed naar ons luisteren. Ja, dat is ook, ja, dat is ook best leuk. Gewoon een beetje... Is, uh, misschien mm. een goed ondersteunend muziekje, dit. You got a lot of nerve, oftewel Half Moon Run. Kijk even naar de CD. Het is niet allemaal zo zoet, maar het schiet dames en heren. Ja. Ik moet nog wat vertellen, want we uh, hadden het over oh. Club Exposure. Oh, jee, je moet nog wat vertellen? Ja, want uh, daar waren wat Kom optredens. Je uit ja, nee, ja. Nee. dat is. We zijn er, Het wordt wel tijd dan, hè? Ja. Maar, uh, Inderdaad. <laughs> maar uh, die Club Exposure we hadden het net over, er waren wat optredens dit weekend. En dat is dus in de Kosterstraat 1. Het is dus uh, vlakbij het, Markplein, of nee, het Dorpsplein. daar uh, om het hoekje. En oh, daar ja. is Club Exposure. En daar heb je dus allerlei leuke dingen. Ik alle zie dat ze dingen. ook nog wat vacatures hebben hier. Maar uh, daar ga ik het <laughs> verder niet over hebben. Wil, uh, uh, ah, het explore. lijkt me wel cool om, uh, om zo'n avond daar uh, te werken. En je maakt wel alle action mee. En je bent gewoon lekker binnen. En uh, volgens mij is het best leuk om daar te werken. Wacht, wacht even Je krijgt nu echt een heel ander idee. Van over Club, Club Exposure is dat... Uh, is dat erotisch getint? Nee, nee, dat is nee het is gewoon echt een grote feesttent. En er worden gewoon concerten gehouden, optredens. Oh ja. En je kan lekker dansen en zo. Maar het ziet er goed uit binnen. Ik ben er dus nog nooit binnen geweest. Het grappige zijn allemaal foto's bij Maar ik zie helemaal geen mensen op die foto's. Het is echt helemaal leeg gefotografeerd. Nou, ik zal nou. wel eens weten wat voor soort mensen daar naartoe gaan. Maar dat zie je niet op de foto. Nee, um, dat ziet er goed uit. Ik heb hier nog een grappig berichtje. De, de keurige rijen vormen en uh, ongeduldig op de beurt wachten zit Britten in de genen. Uit onderzoek, uit onderzoek blijkt dat inwoners van het Verenigd Koninkrijk per maand gemiddeld een volle dag wachtend doorbrengen. Op jaarbasis wordt langs de rijen gestaan bij de winkelkassa. Gemiddeld bijna twee dagen. Zo? En, per uh, maand? Twee nee, per jaar dan weer. Oh, per jaar weer. Bij de winkelkassa wordt dus gemiddeld twee dagen per jaar gewacht. Nou, per persoon, hè? Over, over dat wachten dat vind ik yeah? wel mooi. Want ze hebben bij ons de Dekamarkt hebben ze, uh, verbouwd en dan yeah? hebben ze nu zo'n self-scan-kassa. Oh ja, ja, ja. Alleen het stomme is dat iedereen denkt: oh, leuk, een self-scan-kassa. Dus, yeah? Maar ze hebben daar bedacht dat je dan wel vervolgens dat apparaat aan een kassière geeft. Yeah. Die rekent met je af. Maar volgens dat ja. daar al langer een rij dan bij de gewone kassa. Dus Dit, is allemaal fases. Dit zijn allemaal fases. Ik kan me nog herinneren dat ik naar de winkel ging en dat je gewoon. Cash moest betalen en er stond iemand voor je die ging een pak melk afrekenen met zijn pinpas. Dat vonden we zo belachelijk, want het duurde zo lang voordat ze dat, hoe dat ja. allemaal werkte zo. Maar ja, dat is allemaal nog kinderziektes. Dus binnenkort gaat het veranderen en dan loop je met je, je wagentje met boodschappen gewoon voorbij zo'n scanapparaat. En dan wordt alles afge afgerekend. De Albert Heijn die heeft al een app waarmee je kan scannen met je telefoon. En dan kun je gewoon een uh, creditcard of zo eraan hangen en dan. Uh... Oh ja. afrekenen. Nou ja, Ja. Dat is een ideaal natuurlijk. Het is nog wel belangrijk dat we naar de winkel blijven gaan, denk ik. Dat, ja. Dat is wel iets. Dat ik ja, denk, dat, ja. Die dingen als Albert en zo, dat, dat loopt toch niet. Dat, ja, dat ze zorg... langs om nee, nee, volgens mij ook niet. Je wilt toch altijd nog even de producten eerst van tevoren een beetje in je handen hebben. Hoor. Dat heb ik altijd zo. Maar ja, goed, nou, uh, daar gaan ze binnenkort nog ook iets voor bedenken. Wel, dat, uh, dat je het kan voelen of zo. Huh? Ja. Via je telefoon. Ik zie natuurlijk. dat er echt fanatiek op Facebook wordt gereageerd. Ja. Het is ja, wel zeker. grappig om dat allemaal even te realiseren. Dat we, nou, er zijn best wel wat mensen. Ja, we die hebben toen dus nog een eigen Facebookpagina dus, uh, op, uh, die het gewoon toebok leeft. En we merken inderdaad dat er veel gekeken wordt. Dus dat geeft ons wel weer een uh, leuk gevoel. En, en je ziet dan af en toe een beetje de foto's, we missen nu de webcams. Dus uh, we maken ja. af en toe even een foto uh, om een sfeerimpressie te geven. En ja. dat, uh, dat werkt wel. Dat werkt echt, ja, dat geweldig. Dus dat is leuk om te realiseren. Uh, het laatste plaatje voor 9 uur, voor 10 uur. Wat zullen we doen? Uh, nee, nog niet helemaal. Straks toch even een blokje. Eerst even most solid gold. Een neger die zo'n dans gaat, dat zijn gimpies in de brand vliegen. I was up for a good time. I tried to hold it down. Until it messed me up, but it's still life only. We gaan eens kijken of weer eens dus een nieuw cd uit Dit vond echt een fantastische plaat Personal Savior Nou, jaren geleden voor mij, bijna tien jaar geleden Zoiets dat het ooit een hit was hier in, uh, in Nederland en, uh, Ja, ik had het over een negen die zo hard danste Dat ze gimpjes in de brand staat. Dat was de videoclip erbij Omdat even ja. volledig mensen Wat waar, hij, heeft, waar hij nou weer in over? Nou, dat was te zien, in het videoclipje Oh ja, ja ik had nog een politieberichten Klopt ja Twee Amsterdammers van 17 en 19 zijn woensdagavond 19 juni aangehouden... wegens diefstof van een mobiele telefoon. De politie kreeg een signalement van de verdacht en stelde een onderzoek in. De tweetal werd even later de hoogte van de Zwaarderstraat gesignaleerd en aangehouden. Kijk, dat zijn de berichten van de politie. Hop, optreden die op. Hartstikke goed. Nog in meer? school in Weert is een allerijl ontruimd... omdat een ouderwetse kwiktermometer stuk was gevallen... Alle leerlingen en medewerkers van de school renden om het pand te verlaten. Yes, de brandweer komt weer platen. De spuitgasten zijn aan het bekijken hoe oh, ze het gevaarlijke goedje kunnen oh, opruimen. Absoluut! Ja. Vroeger werden ze gevuld met metaal. Tegenwoordig andere stoffen. Want kwik is zo giftig. Nou, Ik weet toch wat wij ook zo'n thermometer thuis hadden? Ja. Wij zaten gewoon te spelen met die bolletjes. Ja. Oh, wat leuk is, wat is zo. dit? Bizarre geel. Ik vroeger heel feets. vaak gebruikt. Ja. Gedaan, maar... maar dan moet de hele school ontruimd worden. omdat twee druppeltjes kwik op tafel blijven. Zijn we helemaal Dat is uh, toch niet te geloven. Dit. Ook is echt de heet. hele school ontruimd. Ja. Maar ja, het schijnt dus nooit, nooit meer weg te gaan, hè, dat kwik. Nee. Hè, dat, uh, je kan het nooit, dat uh, vergaat niet of zo. Oh, dat vergaat nee. niet. klopt. Dus, dus dan dus moeten uh, van die mannen in, in maanpakken er... komen. Ja. En die moeten het uiteindelijk gewoon allemaal gaan opruimen. Het is gewoon net ja. asbest. Het is net asbest. Asbest is ook zo'n handel geweest. Zo bizarre handel gewoon, dat is echt. Ja, en nu zit er weer handel in, hè. Om Hoezo? het weg te halen. Dat, dat, ja, nee, dat kunt... het is juist nu handel, hè. Het is ja, nu maar handel, het was om het op te halen. het handel om het aan te leggen. Ja. Dat is, overal duwden ze het maar in. Ja, het was hartstikke en nu goed is er spel. weer handel om het uh, weer weg te halen. Ja, dat is dus, iedereen. Uh, ja, dat is, uh, dat is uh, sl iedere... slim handel. Hoor. Ik heb dat... ooit eens een collega gehad, die was helemaal asbest... Uh, asbest uh, asbestangst. Die durfde ook niet eens door koeltunnel heen, want die wist dat er as asbest in zat, dus die ging daar niet doorheen. Ja. Dus echt, het, het, de mensen laten zich ontzettend gek maken. Gewoon. Het is ja, en het schijnt niet, al... Uh, niet slim.